Kees Groot met het N-West-journaal. Secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO... heeft Turkije en Rusland opgeroepen de kalmte te bewaren... na het neerschieten vanochtend van een Russisch gevechtsvliegtuig... door de Turkse luchtmacht. Stoltenberg zei na afloop van een spoedbijeenkomst... dat de NAVO solidair is met Turkije... en dat uit onderzoek is gebleken dat het Russische toestel zich bevond... in het Turkse luchtruim toen het werd neergehaald. Tegelijkertijd wees hij erop dat juist nu de-escalatie van het grootste belang is... Rusland zegt dat een van de piloten van het vliegtuig is gedood. Turkmeense rebellen, net over de grens in Syrië, hebben hem doodgeschoten toen hij met zijn parachute naar beneden kwam. Volgens de rebellen is ook het andere bemanningslid doodgeschoten. In Tunis is een explosie geweest in de buurt van een busje met leden van de presidentiële garde. Er zijn daarbij volgens de eerste berichten elf mensen omgekomen. De autoriteiten kunnen nog niet zeggen of een bom tot ontploffing is gebracht of dat er een explosief op het busje is afgevuurd. Tunesië heeft het afgelopen jaar te maken gehad met twee zware aanslagen die het toerisme een zware klap hebben toegebracht. Een schutter doodde 38 buitenlanders bij een strandhotel en nog eens 21 toeristen kwamen om het leven bij een aanval op het Bardo Museum in Tunis. De verantwoordelijkheid voor beide aanslagen werd opgeëist door IS oud Annemarie Joritsma is de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. De fractie heeft haar gekozen als opvolger van Luc Hermans, die twee weken geleden opstapte na een hard oordeel over zijn functioneren als commissaris bij zorginstelling Meavita. Joritsma zit pas sinds afgelopen juni in de Senaat. Daarvoor was ze twaalf jaar lang burgemeester van Almere. Het weer vanuit het noordwesten buien, minimumtemperaturen vannacht 3 tot 7 graden. Ook morgen buien, met name in de kustprovincies. Tegen de avond wordt het op veel plaatsen droger. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. DFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amersfoort tussen Watergasmeer en Muiden 4 kilometer... En na een ongeluk op de A9, die bij Alkmaar, voor Battoverdorp, 4 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. <tied> Ja, een hele goede avond. Welkom bij de raadsvergaderingen van 24 november. Um, zoals ik het nu hoor... hebben wij op, op het moment nog geen geluid bij de raadsvergaderingen. Dus gaan we als eerst nog even een nummertje gooien. En dat zal zijn... Uh, Shades of Grey door Oliver Heldens en Sean Frank. Mogen zijn. Nou. Oh, um, zoals ik het hoor... hebben wij gewoon geluid op de raadsvergaderingen. Uh, dus de gaan we daar die maar zin, verder. Uh, hebben wij geen angst dat daar... Uh, een rechtbank of de Raad van Staten enige Staten staan aan ontleend... en lijkt ons handiger en verstandiger om het voorstel te laten zoals het is. En ik hoop met volle instemming van de hele Raad. Dank u wel, meneer Tonen. Meneer Demmers, ik merk dat de microfoon volgens mij nu bijna gaat rondzingen. Klopt dat? Nee. Nee? Oké. Okay. Goed. Dan ben ik de enige. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de bedoeling was uh, om het geheel iets wat aan te scherpen. Er zat nog een kleine kier in, uh, vonden wij. Um, en dat aanscherpen, daar was het amendement voor bedoeld. Echter de, onze eigen advocaat die zegt... Uh, ...ja, de toegevoegde waarden behouden ze enkel kleine wijzigingen. Die zie ik niet zitten. Het gaat er dus om dat uh, de gehele raad... Dan, uh, ...die wijzigingen in het amendement zou moeten doorvoeren... Uh, de raad heeft bedacht dat uh, als we dat zouden doen... we tegen onze eigen advocaat in zouden gaan... en het adviezen van de advocaat uh, dus volgen. Dank u wel, meneer Demmers. Ik keek nog even rond. Er waren nog wat vingers. Meneer Metters. Ja, dank u wel. Uh, duidelijke zaak. Wij volgen de conclusie van de, uh, de advocaat voor het aangeboden abonnement. Ik dacht alleen... En ik hoop daarmee niet verwarring te scheppen, maar het, eh, nog duidelijker te maken. Dat er nog een vierde bullet in zat, wat ook overgenomen zou gaan worden. En die tekst gaat over met in achtneming van de onderpunt 2 vermelde motivering. Dat het dus om twee bullets ging. Ja, misschien heb ik dat niet duidelijk in de samenvatting na mevrouw Gurnsson teruggegeven. Maar dat is ook de intentie van dit mondelingenabonnement. Meneer Sandberger, ik zag uw vinger nog. Ja, voorzitter, um, ik kan me herinneren dat ik uh, pakweg anderhalve week geleden een initiatief raadsvoorstel heb getekend. En um, ik begrijp uit uh, de stukken die mij uh, per mail zijn toegekomen dat er een textuele wijziging op dat voorstel komt. En dat een amendement op zichzelf niet aan de orde is. Dus als dat zo is, dan is het voor mij ook een aanstuk. Uh, nou, dat is mooi dat het een hamerstuk is, maar dat is net te laat. Maar dat is even voor de formalisten onder ons. Uh, uh, en kijk, ik, ik, ik, ik vat uw opmerking zo op, uh, meneer Sandbergen, dat u zegt van de inhoud van wat mevrouw Keurens net heeft voorgedragen, daar sta ik achter. En formeel moeten we dat even een abonnement noemen, maar ik noem dat een mondeling abonnement, omdat het zo compact, en helder en overzichtelijk is dat het iets toevoegt. Dat is de, wat ik net heb gezegd. Dus we zijn het materieel eens. Uh, ik heb even rondgekeken, meneer de Vries, uh, ik liet u even in verwarring achter. Volgens mij hebben een paar mensen ter verduidelijking iets gezegd. Is het inmiddels duidelijker geworden of wilt u dat ik een poging waag? Nee, in principe is het uh, wel duidelijk wat uh, hier gezegd wordt. Uh -huh. uh, ik ben geen jurist, dus als de jurist dit bekeken heeft, dan leg ik me daarbij neer. Uh, ja. Ik vroeg me alleen af of het niet verstandiger was om grote delen van dat amendement over te nemen omdat dat geschreven is door, neem ik aan, de advocaat van de, van de eigenaar van die andere percelen. Uh, ja, die zal toch ook niet over één nacht ijs gaan, neem ik aan. Dus, ja. Zeker niet met deze temperaturen. Nee, nou, daar zit het dicht tegenaan. Dus ja, als de meerderheid van de raad is overdenkt, over denk, wie ben ik dan als enige om daar anders over te denken? Dus, Goed. Net geen, hamer, net geen hamerstuk. Ik kijk rond. Volgens mij is er geen behoefte aan verder debat. Nee, dan ga ik tot stemming over. En dat is een tweeledige stemming, omdat het mondeling abonnement wel in stemming gebracht moet worden. Ja, het spijt mij, maar ik wil het wel goed doen. Even bij hand opsteken. Wie is voor het mondeling abonnement, waarbij u wijzigt de woorden bezwaar kwars van Uffertlaan 25 in... Bezwaar op het, ra op het raadsbesluit op 26 mei 2015 tot afwijzing van het verzoek om herziening van het bestemmingsplan Strand en Duin. En dan onderaan met een achtneming van de onderpunt 2 vermelde motivering wordt toegevoegd. Dit mondeling abonnement bij hand opsteken. Wie is voor dit abonnement? Dat is unaniem. Dank u wel. Daarmee is het raadsvoorstel gewijzigd. En dan breng ik dat raadsvoorstel in stemming wederom bij hand opsteken. Wie is voor dit raadsvoorstel? Ik constateer wederom dat het unaniem is. Dank u wel. Eh, terecht wordt vanuit de raad gefluisterd dat ik bij de opening had moeten melden. Het stond keurig op mijn papiertje dat meneer Paap van Sociaal Zandvoet ziek is. Dan nog constateer ik dat het unaniem is. Dank u. Maar fijn dat ik even wordt opgewezen dat meneer Paap nog niet gemeld was. En wij wensen hem natuurlijk vanuit deze plaats beterschap. Wij gaan door naar agenda punt 5 en dat is het gemeentelijke rioleringplan 2015-2022. Dat klinkt ingewikkeld, maar heel kort samengevat komt het erop neer hoe houden we droge voeten en hoe regelen we de afvoer vanuit het toilet, vaatwasmachine en dergelijke. De wethouder heeft gevraagd om heel bondig iets toe te lichten naar aanleiding van een vraag en antwoord richting raadslid Tonen ter verduidelijking. Ik geef hem kort die gelegenheid. Meneer Bluis. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, er was uh, naar aanleiding van de commissiebehandeling... Uh, terecht uh, door de heer tonen opgemerkt... dat er iets niet uh, goed zat uh, ten aanzien van uh, de Heffingseenheden. Nou, dat klopt. Daar, daar, heb, daar hebben we ook op geantwoord. En verteld hoe de relatie ligt met de begroting... met BAG-adressen en met, met adressen waar rioolheffing over uh, berekend wordt... Uh, dat, nou, vervolgens heeft hij heer daar nog een, weer een mail aangemaakt... want die zegt, ja, maar hoe zit het nou precies? Want dat kwam je ook nog niet helemaal uit, dat kan ik ook wel weer begrijpen... want het is inderdaad, het zijn heel veel getallen bij elkaar... en doordat het feitelijk niet goed was verwoord in het, in het plan... gaf dat wel aanleiding voor. En het is wel belangrijk dat het, a, dat het goed is... want het is de grondslag van het plan wat u vaststelt. Dus ik kan het volgende mededelen. Het is inderdaad het, het, uh, wat wij doorberekenen op basis... Van het aantal. Dat, dat klopt, dat hebben we gecheckt. Dus het is een kostendekkend verhaal wat er nu voor ligt. Wat er wel plaatsvindt, is dat dat jaarlijks wel wordt getoetst. Hè. Bij de, elke begroting wordt weer gekeken: van wat zijn de inkomsten, wat zijn de uitgaven, en past dat binnen de brandbreedte van het kostendekkend zijn. Dus daar zien wij op toe. En daar ziet u ook op toe in de begroting. Misschien moeten we dat wel expliciet als een soort van. Uh, van, van getal op gaan nemen in die begroting wat duidelijker. Dat, zodat het ook transparant is dat u dat ook heel makkelijk kunt volgen... in plaats van dat het nu allemaal cijfers achter cijfers zit. Uh, nog even ter verduidelijking. Die 8160 eenheden die uh, genoemd zijn in dat stuk... dat zijn de de met het vaste tarief. Daar is mee gerekend. Vervolgens zijn er dan wat er overblijft... Is er groot verbruik voor woningen? Dat zijn in dit uitgangspunt zo rond de 200 woningen geweest. En daarnaast is er, zijn er nog bedrijven en bedrijven met groot verbruik. Dat zijn ongeveer 630. Dat maakt bij elkaar dat het rond de 9000 woningen zijn. Nou, ik kan die berekening u nog toesturen als u dat wilt. Maar dan kom je rond die 2 miljoen uit die er is begroot. En die ook in het plan is opgenomen. En ondertussen kan ik u vertellen dat dat weer wat gestegen is. Omdat er weer meer woningen bij komen. En dan wordt er dus elk jaar gekeken van wat begroten we daarin. We houden daar natuurlijk ook re rekening met, met, met, met wat komt er wel en niet binnen. Want er zijn ook woningen die gewoon in het jaar gewoon helemaal geen heffing krijgen. om die woningen die gebruikt worden. Nou dat, dat is een bepaalde fluctuatie. Dus dat houden we in de gaten. Ik hoop dat ik op deze wijze... U hebt kunnen overtuigen van het feit dat er met de goede getallen gerekend is. We gaan het ook nog veranderen in het stuk... zodat het gewoon duidelijker in het stuk wordt opgenomen... zodat u ook weet wat uw grondslagen zijn geweest. Misschien dat ik ook het schema er dan ook nog bij laat doen wat eronder ligt. Die getallen zijn bepaald in 2014. Dus, ja, dus je krijgt ook in de tijd dat dat zich weer wat aanpast. Dus het kan nooit sluiten op het, helm, op het verhaal. Maar doordat er stond de begroting 2015 is uitgangspunt geweest... Dat is dus ook niet zo. Er is gewoon een bepaald uitgangspunt vanuit 2014 genomen. Dank u wel, meneer Bluis. Vragen ter verduidelijking? Meneer Tonen. Oh, niemand? Uh, nou, uh, meneer, meneer Tonen, gaat u gaan? Ja, nee, voorzitter. Na uh, deze toelichting van de we is voor mij een Oké. Iemand anders in debat? Mevrouw van der Plas. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, nou, we begrijpen dat het doelmatig uh, verwerken van het hemelwater middels het afkoppelen van verhard oppervlak. een van de thema's is uh, van uh, dit plan. En we begrijpen dat daar waar ruimte beschikbaar is. het hemelwater rechtstreeks afgevloeid wordt naar de bermen. Nou, in dit verband zou ik u graag willen wijzen op de onderzoeksresultaten. naar de WADI's in uh, Purmerend. WADI's zijn zeg maar, uh, groene veldjes die uh, heel natuurlijk ogen. ...en waar regenwater geleidelijk naar de bodem infiltreert. En uit het onderzoek is gebleken dat de Wadi's duurzaam... ...maar ook extreem neerslagbestendig en kostefficiënt zijn. Er was ook iemand van het bedrijf Tauw betrokken bij dit onderzoek... ...maar ik kon er voor de rest niks over vinden in dit plan. Dus ik dacht, misschien is het iets om een keer aan te kaarten bij Tauw... ...of dat ook een mogelijkheid zou kunnen zijn in Zandvoort... Dit is een vraag aan het college, mevrouw. Dit is een vraag aan het college. Dat klopt. Dat wordt wel heel spannend, hoor. Oh, sorry. Goed. Oké. Okay. Kijk rond. Iemand anders. Toe. Nou, ik heb nog een suggestie. Nou. Ja, ja. Um, ik zou het ook mooi vinden als we kijken in hoeverre we particulieren nog meer kunnen motiveren uh, om in de plaats van verharde terrassen uh, aan te leggen meer groen uh, te creëren. En wellicht is het een idee om samen te werken met de bewoners in dit verband door bijvoorbeeld nog een keer aarde te verschaffen. En zodat zij misschien de mogelijkheid krijgen om inderdaad die stoeptegels rechtop te zetten en zaadjes te planten. Het is maar een idee. Maar dat zou ik een mooie zaak vinden. En u vraagt dit ook aan uw collega raadsleden, mevrouw Van der Plas, neem ik aan. Nou, dit is ook een vraag aan het college. Ja. En u voelt wel een beetje aan dat ik die liever in de commissies heb, dit soort vragen. Nou, daarom probeer ik u te helpen door hem iets te verbreden naar de raadsleden. Ja, we zijn... <tie> uh, dat weet ik nog niet, meneer Demmers, maar ik twijfel er niet aan dat dat komt. Maar meneer Cohen had eerder zijn vinger omhoog. We zitten nu in het eerste rondje debat. Meneer Cohen. Meneer Cohen, ik vergeet meneer Demmers niet. Dat weet hij. Nou, ja, dank u wel, meneer <tieft> Voorzitter. Uh, na twee pogingen in de commissievergaderingen uh, is het dan nog steeds zo dat uh, Bentveld uh, ja, via Zandvoort wordt afgevoerd. Dat blijft er nog steeds. Ook in deze komende zeven jaar. Ik moet zeggen dat het een lange periode is, die uh, zeven jaar. Gezien de, de ontwikkelingen in, in, in klimaat, zeg maar. Uh, ik vind het jammer dat daar uh, niet verkennend meer onderzoek, concreter onderzoek uh, aan gedaan kan worden in deze periode. Ik denk dat we een kans aan het te missen. Wij weten het zeker. Ja, oké. Okay. Dank u wel, meneer Cohen. Iemand anders? Meneer Demmers. Ja, even um, de laatste vier jaar heb ik een aantal suggesties aangereikt. als het gaat over regentonnen. Dat zijn high-tech Belgische dingen van 3.500 euro. En die kunnen in een lage gedeelte van het dorp in de tuinen neergezet worden. Of in de vork. In de en ik heb het allemaal lekker doorgestuurd. Uh, nooit meer wat gehoord. Uh, er zit ook een dikke subsidie op. Dus ik denk, waarom niet? En het is ook een waterbesparing. Maar ik ga nou morgen niet weer iedereen een mailtje sturen. Want ze hebben ze allemaal al drie keer gehad. In drie verschillende colleges. Ja, dat was een ouderwetse ton, joh. Dank u wel, meneer Demmers. Iemand anders behoeft aan het debat? Niemand. Dan ga ik naar de portefeuille houden. Mevrouw Tjallik. Uh, mevrouw van der Plas, het begrip wadi's is me bekend. Uh, het is zo dat uh, wadi's zijn specifieke veldjes. Wij proberen hier, daar waar er groen is en waar er ruimte is, er gebruik van te maken. Dan heet het geen wadi, maar dan heet het het uh, ontkoppelen richting de bermen, bijvoorbeeld. En dat heeft dezelfde functie, want er wordt water opgevangen en dat gaat sneller naar beneden dan via de verharding. Dus we noemen het anders, maar we maken er wel degelijk al gebruik van. Daar waar mogelijk. En zand is helemaal ideaal om. Uh, water weg te laten lopen. Dus dat is nog helemaal de voorkeur als dat kan. Dat wat betreft uh, de badies. Uh, ik ken het verhaal met betrekking tot uh, groen. in plaats van verharde terrassen. Volgens mij is al eerder pogingen gedaan in Zandvoort. om dat voor elkaar te krijgen. En volgens mij is dat niet helemaal goed gegaan. Dus in mijn beleving is dit een herhaald verzoek van uw kant. Dus ik zou niet gelijk te trappelen, want ik heb zoiets van ja, als het niet goed is gegaan, waar zou ik de potentie vandaan halen het dan wel voor elkaar te krijgen? Uh, meneer Demmers, uh, ik heb nog geen verzoek tot regentonnen mogen ontvangen, maar ik zit hier dan ook nog niet zo lang. En uh, 3500 euro per regenton heb ik dat goed gehoord. Ja, voorzitter. Het is een subsidie alleen. Alleen een subsidie. En hoe duur u het ding zelf? Bij het wisselen van wethouders heb ik op een enig moment maar besloten... om die informatie en die folders en de prijs en de voorwaarden... maar naar de afdeling te sturen in plaats van naar de wethouder. Oké. Okay. Maar goed, die zijn met andere dingen bezig, even geloof ik. Mevrouw <laughs> nee, Ik begrijp het wat meneer Demers. zegt. Ik zal die er al eens navragen, want ik ben wel nieuwsgierig... Wat moeten wij dan betalen? Dat is natuurlijk een belangrijk punt. Ja, meneer Cohen, daar heb ik al eerder antwoord op gegeven, de vorige keer. Ja, en niet het door u gewenste antwoord, denk ik. Maar ik heb wel antwoord op gegeven. Nee, het is onzin. <clears throat> ik ben het wel met u, met u eens dat u het uh, verhaal in de wadi's een beetje afschrijft. Maar uh, dit is de enige oplossing die er concreet ligt. Deze. Afkoppelen van Bernveld. Ik heb er geen antwoord opgehaald. Mevrouw Czalek. Ik kan me wel voorstellen dat u dat zegt. En ik snap ook waar het vandaan komt. Uh, het punt is dat we hebben geprobeerd om eerst in contact met Bloemendaal te kijken. Van kan het die kant op? Dat blijkt een aantal problemen met zich mee te brengen. En als je een aparte uh, uh, aftakking legt naar het uh, basispunt. Wat zit uh, voorbij Noord. Dan wordt dat nog knap duur. Wij uh, zijn bezig, zoals u hebt kunnen lezen, eerst eens te kijken van wat komt van heel hoog naar laag. Dat is vanaf de boulevard, boulevard Zuid, daar gaat nu de ontkoppeling plaatsvinden. Binnenkort komt de burgemeester Engelbertstraat, Dormeikestraat. Daar gaat er wel degelijk gebeuren en dan gaan we kijken van wat betekent dat in termen van wateroverlast. Dus dat is de eerste actie. Gelijktijdig wordt nog steeds gekeken van is er wellicht subsidie te vinden... ...voor het afkoppelen van Bentveld. Maar richting Bloemendaal, dat gaat hem niet worden. Dank u wel, mevrouw Tjellek. Raad in tweede termijn behoefte aan debat? Meneer Poster, ik had u nog niet gehoord. Nee. O, oh, ja. ik wil even mevrouw van der Plas antwoorden... ...over die, die, die steen in plaats van weghalen en daar Maar er is de tendens bij de jeugd, en u weet... Ik heb grote contacten met de jeugd. Meneer Poster, kunt u iets nee, dichter bij ja, ja. de microfoon? Ja, de jeugd gelijk, mevrouw Van der Veld. Ik zit recht tegen mevrouw mevrouw van der Plassen. Die verstaat me wel, maar ik zal even Ja, gelijk. U heeft zoveel aanhangers en luisteraars. Ja, dat... ja behalve meeggenoten. Maar wat ik zeggen wilde. Die tuinen. Dat, dit is een, een, eigenlijk een vergeet iets. Dat wordt niks meer. Ik, wat je tegenwoordig ook al heel veel ziet. Dat mensen de tuinen wegdoen. En daar kunstgras neergooien. In plaats van gewoon gras. En dan die stenen. Ik ben het helemaal met u eens, maar ik zie het heel somber in. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Poster. Mevrouw van der Veld, dan kom ik zo bij u, mevrouw van der Plas... want dan kunt u gelijk het rondje meenemen. Mevrouw van der Veld. Ik wilde eigenlijk even reageren op wat de heer Poster net zegt. Als je kunstgras op een onverharde grond neerlegt... heeft het dezelfde drainage. dus. Ik ben eigenlijk voor subsidie op kunstgras. Goed. Gelukkig is het nog niet aan de orde... Kijk even rond. Iemand behoefte, Dan ga ik naar mevrouw Van der Veld. Kom ik zo bij u, meneer Koen. Van de Plas. sorry. Excuses. Nou, om even te reageren op de heer Poster. Ik heb bijvoorbeeld in mijn tuin ook gewoon tegels... maar ik heb één randje weggehaald... waardoor al het water veel beter wegloopt. Ik vind, en, nou, het werkt gewoon. En ik vroeg me ook nog even af... waarom is het nou niet gelukt om de, om de burgers... Uh, daartoe te motiveren? Want u zegt, het is mislukt... Weet u dat, wat daar de reden van is geweest? Uh, nee, mevrouw Tjallik. Meneer Cohen. Ja, dank u wel. Spijt me dat ik het moet concluderen, maar het is een discussie in de marge. Maar goed, het is dan eenmaal zo. Um, wat is duur? Het gaat om een uh, stuk infrastructuur. En dat is altijd duur, maar duur is betrekkelijk. Op zijn minst, en daar heb ik voor gepleit, en dat antwoord had ik ook verwacht, we hadden gewoon in deze zeven jaren, hadden we op zijn minst gewoon een berekening, een hydraulische berekening kunnen maken, met een tracéverkenning en een beetje tenminste gericht waar je over praat. En dat zit er nu niet in. Dat Jammer was het. Anders. Meneer Kransberg. Ja voorzitter, het is natuurlijk, ik verwacht dat gewoon van de wethouder dat hij de ontwikkelingen blijft volgen. Want het is wel een plan van 15, 2015 tot 2022. En dat ze alle mogelijke kleine dingetjes die ook door de collega is genoemd. Het stimuleren ook van burgers om bijvoorbeeld ook eens in hun eigen tuin te kijken of er niet veel te veel uh, dichtgetimmerd is. En een stukje uh, randafvoer, dat kan wel degelijk helpen. Voldoende in tweede termijn. Mevrouw Tjallek, kunt u nog kort reageren? Of? Ja, ik kan wel kort reageren. Ik weet alleen dat het mislukt is. En waarom precies, dat kan ik me niet meer herinneren. Maar dat kan buiten deze vergadering, denk ik komen. Ja. Goed, dank u wel mevrouw Tjallek. Dames en heren, wij brengen agenda punt aan. Zijn de raadsvoorstel gemeentelijke rioleringsplan 2015-2022 in stemming? Bij hand opsteken graag. Wie is voor dit raadsvoorstel? Voor dit raadsvoorstel zijn de fracties van oudere Partij Zandvoort, Partij van de Arbeid, VVD, CDA en D66. Wie is tegen dit voorstel? Tegen dit voorstel is de fractie van de gemeente zand. zandvoort Daarmee is het voorstel aangenomen. En de wethouder heeft net bij zijn inleiding aangegeven dat hij de cijfers verduidelijkt. Wij gaan dan naar agenda punt 6 en dat is de nota grondbeleid. Wie van u wenst daarover het spits af te bijten? Ik zie geen vingers. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, ik zal de discussie uh, van de commissievergadering niet overdoen, maar voor de VVD is dit een kaderloos uh, stuk en we zullen dan ook tegenstemmen. Meneer Kroonsberg. Meneer Dennis. Um, wij schaden ons geheel achter de, de uitspraak van meneer Kramer. Dat is kort en bondig, meneer Dennis. Iemand anders? Mevrouw van der Plas. Um, D66 is blij dat de kadernota uitgaat van pragmatisme, waarbij verschillende vormen van samenwerking met marktpartijen mogelijk is. En waarbij maatwerk het sleutelwoord is. En uh, voor de rest wil ik aangeven dat het voor ons een hamerstuk is. Dank u wel. Ik kijk even rond. Iemand anders nog? Meneer Post. Ja, voorzitter, ook namens de Oudere Partij is het ook voor ons een hamerstuk. Dank u wel. Uh, dan ga ik even naar het college toe, portfeuille, meneer Bluis ja, denk ik, of niet? Ja, ik, kort, ik, er, kijk, het, het is natuurlijk niet kaderloos, u bent het niet eens met de kaders. Dat is denk ik het probleem wat, wat u schetst, dus, het is, dus ik moet tegenspreken dat het kaderloos is, want het is wel degelijk een kadernota, en, en, er, is, en er, er is voor gekozen om nu niet actief, maar passief te doen. Het vorige kader was actief en nu is het kader passief. Ja, en daar mag u overigens over denken. Wij hebben dat toegelicht naar die discussie die hebben we in de commissie gehad. Dus dat is het enige wat ik u nog mee kan geven. En voor de rest denk ik dat, ik, dat alles besproken is. Dank u wel, meneer Bluis. Ik kijk rond. hoeft er nog een tweede termijn? Meneer Demmers, verrast u ons eens? Ja, uh, wij hebben natuurlijk in verkiezingsprogramma's uh, van diverse partijen... Uh, ...wordt iets nagestreefd. Uh, word, we gaan iets doen... Met een bepaald probleem. In dit geval is het uh, wat goedkopere eengezinswoning voor uh, jongeren en huishoudens om onze uh, scholen in de toekomst te vullen. Een van de zaken die daarin zouden moeten staan in grondbeleid. Dat is dat wij uh, grond aankopen en dat wij die grond, of in eigen bezit of aangekochte grond, dat we die in erfpacht uitgeven waardoor de bouwkosten ernstig dalen. En een erfpacht oplopend en gelijklopend met uh, de prijsontwikkeling. Waarbij we daarnaast dan ook nog een kastroom hebben. Dat zou nou een mooi ding zijn om aan een actief uh, beleid te voeren. Om aan je verkiezingsbelofte te voldoen. Om huisvesting te creëren in de koopsector voor Zandvoortse mensen. En dat staat er bijvoorbeeld niet in. Uh, dat wil ik wel even toevoegen dat wil ik wel even melden waarom wij dan vinden van het is een beetje nietzeggend uh, uh, halfbakken uh, ding waarbij je dus uh, vlees nog vis hebt en uh, volgens mevrouw van de Plas is maatwerk dan iets van we zien wat we doen als er iets voorbij trekt maar ja dat is geen maatwerk natuurlijk nee, nee. dank u Dank u wel, meneer Demmers. Kijk even rond voor tweede termijn, meneer Ransberg. Ik had toch wel een wat actievere rol van de GBZ verwacht. Je ja, had met een motie kunnen komen of een amendement. Dan weet je ja, ja. waar we het over hebben. Actief. Ja, actief, maar dan, gaat, dan, uh, dan wordt er tegen GBZ en tegen mij in speciaal gezegd... meneer Demmers, u moet hier controleren en u mag niet mee besturen. En als u het nu nog één keer over die middenboulevard hebt... dan mag u nooit meer binnenkomen. Kijk, dus dat is weer gelukt, dus, meneer Demmers? Dat is nu. voor mij een beetje de reden om wat iets terughoudend op te stellen, voorzitter. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, deze, deze gemeenteraad is ingestemd met een verhoging van 10.000 euro voor de rekenkamer... Ik hoop dat deze 10.000 euro nu een keertje wel nuttig wordt besteed. En dat de raadsleden ook gaan lezen wat de Rekenkamer soms teruggeeft. En is dit een voorbeeld van hoe we het niet moeten doen? Kijk even rond. Portefeuillehouder nog behoefte aan een korte reactie? Ja, het argument van de, van de heer Demmers dat, dat het geen nood is... en dan met het voorbeeld komen dat wij dus grond moeten aankopen... en dan in erfwacht uitgeven... Nou, een van de kaders is dat wij relatief weinig risico willen lopen en de financiële positie ons niet in de positie brengt om actief grondbeleid te doen. Dat is een van de belangrijkste kaders. Dat staat op pagina 7. En wat u nu eigenlijk zegt, van, gaat u maar grond kopen en gaat u daar maar huis op bouwen en die geeft u dan in erfpacht uit. En wie gaat dat betalen? Dat laat u dan in het midden. Nou, een van de kaders die hier is, dat wij dat risico niet willen lopen. Dat is een heel belangrijk kader, vandaar dat we erover kiezen. En u, u, u hebt zelf, gaat u volgende maand weer grondexpectaties vaststellen. En dan wil ik wel eens over dat actieve grondbeleid kader in beslootheid met u discussiëren. Want dan kunt u zien wat dat betekent. Dank u wel, meneer Bluis. Ik kijk rond. Volgens mij is datgene gewisseld wat u wilde wisselen. Klopt dat? Dan gaan we stemmen. Voor u ligt het raadsvoorstel Nota Grondbeleid 2015 bij hand opsteken. Wie is voor dit voorstel? Ik constateer dat voor zijn de fracties van D66, het CDA, Partij van de Arbeid en Oudere Partij Zandvoort. Wie is tegen dit voorstel? Tegen zijn de fracties van de VVD en Gemeente Belangen Zandvoort. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dat brengt mij op agendapunt 7 en dat is de najaarsnota 2015. Ook hiervoor geldt debat in eerste termijn. Ik kijk rond. Nu ga ik toch meer vingers zien. dan ga ik even noteren. Mevrouw Geurensson, meneer Wisman, meneer Tonen, meneer Metters. Nou, gaan we vanmiddag heen en terug. Meneer Wisman. Voorzitter, dank u wel. Uh, ik wou uh, uit deze uh, najaarsnota één uh, punt vooral eruit halen. Het komt op een paar plaatsen voor. Het is toch, uh, en de, de kern daarvan is, met uh, ondersteuning van het sociaal domein is het niet zo goed gesteld. En met name niet over de uh, automatisering. Dat staat hier uh, op bladzijde 7 ook aangegeven. En dat komt op een paar andere plekken ook terug. Uh, dat lezende zag ik uh, afgelopen uh, zaterdag in de krant, in de NRC... een uh, stuk staan met een kop... Kleine gemeente worstelt met PGB. Nou, dat staat hier ook ergens in de, de najaarsnota. En... Uh, aan de hand hiervan, en niet natuurlijk uh, aan uh, die constatering in de krant, maar uh, elders ook, zie je dat uh, wethouders zich gezamenlijk optreden tegen een aantal zaken uh, die de financiering van de gemeente betreft. Onder andere de PGB's en de andere sociale. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, hoe noemen we dat nou? Dat is het sociale domein. Mijn vraag is: hoe staat dat er in Zandvoort voor? En ik begrijp dat het een vraag is die je, wat mij betreft, breed gaat opvatten en is ons is een overzicht geven van hoe gaat dat nou? We lezen hier en daar allerlei stukjes, U vertelt wel eens wat. Maar ik denk niet dat de raad een voldoende beeld heeft om daar toch op een goed moment een oordeel over te hebben. Dus, nu, of schriftelijk. Thorn, een interruptie. Ja, meneer Wisman, um, op zich een uh, interessante materie, maar waarom heeft u dat in de commissie niet gevraagd? Meneer Wisman. Dat is mij ontgaan, maar ik, bovendien was ik er niet uh, tijdens de commissie. De partij was wel. Huh? Uw partij was er wel. Uw partij was er wel. Ja. En Meneer Tone leest wel een beetje mijn gedachten, meneer Wissman. Oké, okay. ik denk dat ik mijn punten gemaakt heb. Goed. Lekker makkelijk. Uh, meneer Tone, we gaan met u verder. U heeft het lampje toch uit? Oh, oh ja, mijn lampje is aan. Ja. Nee, voorzitter, ik onder dankzegging voor de beantwoording van de, de vragen die we gesteld hebben. Um, Eén opmerking: um, u heeft die andere vragen, allemaal prima naar tevredenheid. Maar wat de statusleiding betreft ook eigenlijk naar tevredenheid. Alleen was het wel makkelijk geweest als wij in een eerder stadium... want we hebben het eerder aangeroerd, ik geloof in oktober al... hadden geweten dat het verschil tussen de uh, rentebaten en de beheerslasten... Uh, dat we dan praten over een bedrag van 1500 euro per jaar... Dus zeg ik, ja, dat is dus de schoppen ook al niet waard. Dus daar gaan we ons niet druk over maken. Dus het is misschien wel handig in het vervolg om dat op een tijdig moment kenbaar te maken... zodat we ons niet met, uh, met het zweet uh, op de rug uh, hoeven bezig te houden met... Klein probleempje. Zoals je hoort uh, loopt de stream een beetje vast. Dus ik ga hem even uh, refreshen kijken of dat werkt. Maar de, het internet in de studio is nogal eens traag uh, soms. Dat gaan we even meemaken of dat werkt. U zegt dat ook hier ja. dat daar geld voor is vrijgemaakt. 20.000 euro. Volgens een stuk in de tijd was dat 30.000 euro. 10.000 voor de GVVP en 20.000 voor participatie, communicatie... voor notitie, openbare ruimte, deel B... Totaal 30.000 euro. Het communicatieplan hieromtrent is in september 2014 in het college vastgesteld. En bij de vaststelling van het communicatieplan is gezegd... het besluit heeft geen financiële consequenties. Het budget is voldoende. De plan staat er ook bij. Dan is het toch verbazingwekkend dat als in het stuk nu staat van... Alsof het lijkt dat het recent allemaal pas gebeurd is. Het college heeft een communicatieplan vastgesteld. Dat was dus al ruim een jaar geleden. Hiervoor hebben wij een marktverkenning gehouden. En daaruit bleek dat het geraamde budget onvoldoende was. Dat betekent dat het geraamde budget van 30.000 euro voor participatie en communicatie onvoldoende was. En verhoogd is naar 50.000 euro. Dat is een behoorlijke verhoging. En daar zou ik graag toch wel een reactie willen weten waarom dat zo is. Dank u wel, mevrouw Göransson. Meneer Mettes. Ja, dank u wel, voorzitter. Na de begrotingsbehandeling... ...krijgen we nu de najaarsnota uh, voor ons... ...een tussenbalans tot en met het derde kwartaal. En uh, dat ziet er goed uit. Dat betekent dus een positief resultaat. Dat betekent zelfs een flinke toevoeging... In ...de algemene reserves... ...in het miljardenperspectief 787.000 euro. Dus uh, het punt dat we in rustige vaarwaarde uh, gekomen zijn... ...als het gaat om de financiële huishouding, uh, dat kan gemaakt worden. Dat blijkt ook uit uh, wat er tussentijds gebeurt. De vervanging van de bomen, onderhoud Groen, vrijmaken Gerttenbach. Dus dat ziet er netjes uit. Uh, toch waarschuwd vind ik dit college terecht... Uh, ...voor risico's die er zijn. En dat uh, onderschrijft het CDA van harte. Het is natuurlijk zo dat uh, de keuzes die we gaan nemen... ...voor het volgend jaar best ingrijpend uh, uh, zijn. En terecht wordt er gewezen op het extra bedrag... ...al dan niet beschikbaar stellen voor de Gertebach als voorbeeld. De vluchtelingenopvang en met name de statushouders... De investeringen wat we krijgen voor de reedsbrigade, ambtelijke samenwerking, scenario's, keuze daarvoor, risico's, sociale domein, zijn er nog volop. En natuurlijk de wens van de raad zelf. Dus ik ben blij dat uh, met die nuchterheid uh, deze najaarsnota gemaakt is en met dat goede resultaat. Op de goede weg, wel zeggen wij als CDA, hou het ambitieniveau vooral afhankelijk ...van de financiële mogelijkheden. Blijf dat doen. Uh, wij zullen dus ook uh, instemmen met uh, deze najaarsnota. Uh, en tot slot, als u het mij niet kwalijk neemt, wil nemen... ...heb ik toch nog een vraagje. En dat komt omdat ik die niet kon stellen in de uh, commissie... ...omdat die toen bij mij nog niet bekend was. Die vraag gaat over het stimuleringsfonds volkshuisvesting. Oudere huisvesting is belangrijk voor uh, uh, het CDA. En... Uh, het Stimuleringsfonds Volksvesting geeft de mogelijkheid om een blijverslening te ontwikkelen. Dus naast de starterslening de mogelijkheid voor een blijverslening. En dat dient er dan voor om senioren uh, aanpassingen uh, te kunnen financieren via dat fonds. Mijn vraag, omdat ik het pas de uh, korte termijn uh, heb gehoord en gelezen... het zou uitgerold zijn, mijn vraag aan de wethouder is, kent u dit? En als u het niet kent... Zou ik als CDA vragen om u daarin te verdiepen en te kijken wat de mogelijkheden zijn? Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Metters. Ik kijk even rond. Niemand in eerste termijn? En ik uh, zal mede op de tijd de hand over mijn hart halen en de vragen ook uh, bij het college neerleggen. Wie van het college begint? Meneer Bluis, zullen we u als uh, hoofdfinanciën uh, als eerste het woord geven? Ja, dank u wel. Uh, toch even kort op, op de heer Wisman. Uh, u, u bent al toch al een paar keer ook geïnformeerd, inmiddels actieve informatie, over de ontwikkelingen rond de PGB. En bijvoorbeeld ten aanzien van de PGB hebben we nu uitstel tot 1 mei om het helemaal op orde te brengen. Nou, daarbinnen zijn wij ook aan het werk. Dat is ook u teruggemeld en dat, daar heeft u ook informatie over gehad. Dus daar zit. Niet onze grootste zorg, ook zeker niet in Zandvoort, zeker ook omdat we dat samen met haar doen en dat er vrij korte lijnen zijn wat dat betreft. Uh, maar de zorg wel zit, en die is ook al met u gedeeld, uh, jeugdzorg, uh, daar hebben we net een controleprotocol voor uh, vastgesteld in, in het college. Dat gaat ook naar de auditcommissie uh, toe. Uh, en dat wordt trouwens door de account dus nu als best practice in, in het land gebruikt het is, heeft Haarlem, met name Haarlem ontwikkeld, voor, ook voor Zandvoort maar ook voor de regio dus daar zijn we mee bezig het, waar het grootste probleem is en dat heb ik ook al gemeld, is rond de iWMO dat is de software die gebruikt wordt om de WMO te, te organiseren daar zijn nog steeds uh, nog steeds problemen mee om dat goed geschakeld te krijgen en daar werken we dus nog steeds met uh, de bevoorschotting en nou, dat, dat gaat best wel een dingetje kunnen worden. Dat, dat, of dat wel goed komt. Maar dat geldt voor heel Nederland. Want heel Nederland heeft, het zijn een paar gemeenten misschien die andere software gebruiken. Die het dan misschien wel voor elkaar in betwijfeld. Maar daar ligt dus nogal een probleem. Nou, daar zijn de accountants allemaal in het land mee bezig. En daar hebben ook al gesprekken tussen de accountant van Haarlem en Zandvoort plaatsgevonden. Om dat dicht te krijgen. En ook daar rond die WMO wordt ook nu een protocol opgesteld. Dus op het moment dat wij weer meer informatie hebben, zullen we dat ook via de actieve informatie met u delen. Om dat uh, met het probleem kennen te maken. Het zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de jaarrekening, er is een kans dat de jaarrekening niet goedgekeurd wordt op dat onderdeel. Maar dat geldt niet voor zo'n alleen. Dat zal voor heel Nederland geld. Het zou kunnen betekenen dat we de jaarrekening niet in mei gaan presenteren, maar in juni. Omdat we dan wel alle gegevens hebben. Dat wordt ook trouwens in de auditcommissie besproken van de komende week. Maar omdat u het zo specifiek vraagt. Geef... geef ik u daar even het antwoord op. Uh, de heer Toon, ten aanzien van de Startslijn. Ja, sorry, ik, ja. Pardon, uh, mag ik even ja. interroperen? Meneer Demmers, we zitten helemaal op één lijn. <laughs> Oké, okay. een korte vraag ter verduidelijking, meneer Wisman. Ja. Ja. Ik, ha ik had nog een, uh, een korte vraag, inderdaad. U heeft het uh, tot nu toe een beetje systeemgericht beantwoord. Maar aan het eind van het systeem zitten de, cli de cliënten. En uh, het gaat er natuurlijk om. Dat Helaas houdt het internet ermee op. Maar uh, ik kan er ook verder niks aan doen. Maar uh, ik ga hem gewoon doorzetten. En hopelijk komt het goed. Misschien een uh, verbeterpuntje voor de volgende keer. Dat we het gewoon weer via de zender gaan doen. Omdat wat we afgesproken hebben. Dat er eventueel extra geld in beschikking komt. Dan kom ik bij u daarmee terug. Dat heb ik ook met u afgesproken. En dan ga ik meteen in op de, de blijvenslening... De lening. Um, is um, ja, is een nieuw. Ik, ik had het ook gelezen. Is is is een nieuw gebeuren. Um, er is. Dan gaan we maar even een nummertje ondertussen doen... aangezien het internet niet werkt. Uh, ja, misschien is dit wat. Uh, alsnog Oliver Helmhuis en Sean Frank met Chase Gray. Maar heel eventjes en dan kunnen we doorgaan met de laatste vergadering. Excuses.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 Tussen hoorde ik ook niks meer op de laatste vergadering, en dit keer is het echt. Dus gaan we maar door met het volgende nummer, en dat is James Bay. Let it go. From walking home and talking love.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 coming something else. I think it's time to walk away. So I'm gonna let it go. Give me En daar hadden we James Bay met Let It Go. Nu krijgen we een nummertje wat ik door mijn neef uh, uh, verzocht heb gekregen. En dat is, uh, even kijken, Sam Cook, uh, als ik dat goed uitspreek met Wonderful World. Dus geniet van. Don't know much about Don't know much Don't know much about a book.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 Ah, mm -hmm. En dat was Sam Koek met Wonderful World. Uh, voor het volgende nummer, aangezien we nog steeds geen uh, livestream hebben, zoals ik het nu hoor. Uh, gaan wij uh, Oliver Heldens, Melody gaan we draaien. En daarna ga ik even praten over de gast die we straks krijgen. Dat is onze, uh, uh, onze echte Jonas Parson, die op vakantie terugkomt. Van vakantie terugkomt. En die gaat ons een bezoekje brengen als het goed is. Maar nu eerst Oliver Heldens met Melody.